Het gaat niet tot personenauto's. Het concern heeft ook de milieutesten van lichte vrachtwagens beïnvloed. Dat heeft de Duitse minister van Verkeer Dobrindt gezegd. Volkswagen kwam in opspraak nadat bekend was geworden dat in dieselauto's software is ingebouwd. Die herkent wanneer er een milieutest wordt gedaan. De motor gaat dan minder brandstof verbruiken, waardoor de auto minder vervuilende stoffen uitstoot. Het nieuws veroorzaakte een schandaal waardoor topman Winterkorn woensdag moest opstappen. Een van de Britse geheime diensten had plannen om alle internetters ter wereld in de gaten te houden. De dienst wilde van iedereen een profiel samenstellen door hun surfgedrag bij te houden. Zo moesten terroristen en criminelen worden opgespoord. Volgens de nieuwsite The Intercept op basis van nog niet eerder verschenen documenten van Edward Snowden. Leerlingen van de basisschool krijgen binnenkort een boekje over de geschiedenis van het Koninkrijk. Het boekje is geschreven op aangeven van prinses Beatrix. Het idee ontstond op Sint Maarten, waar de prinses te gast was in het kader van twee eeuwen Koninkrijk. De kinderen kregen er een speciaal geschiedenisboekje. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk vond dat zo'n goed idee... en heeft daarom besloten dat er ook voor kinderen in Nederland zo'n boek komt. Het kabinet wil het Binnenhof in Den Haag vijf en een half jaar sluiten om de gebouwen in één keer te renoveren. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken gaan dan naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het gebouw van de Hoge Raad. De renovatie kost ongeveer 475 miljoen euro. complete sluiting van het Binnenhof is de goedkoopste optie, maar er is wel veel verzet tegen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met het plan. Het weer, vooral in het noorden en westen veel zon. Elders afwisselend wolken, zon en mogelijk een bui. Het is een graad of 17. Komende nacht is er kans op vorst aan de grond. Morgen stapelwolken en zon bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 13 files staan er nu in de Randstad. Het is vooral druk op de A1 en op de A13. A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 6 kilometer en tussen Blaricum en Bunschoten 9. A13 Den Haag-Rotterdam tussen en Prins Klausplein en Delft-Zuid 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerreis ook dicht. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. En dat komt ook door een ongeluk.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 20 weken in de lijst op uh, 25. David Guetta en Nicki Minaj in Applejack met uh, Hey Mama. En de laatste en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op uh, 24. R City samen met Adam Levine met Locked Away. 23 dan uh, Robin Schultz samen met Alti met uh, Headlights. Nummer uh, 22. Five Seconds of Summer. She's Kinda Hard. En op 21 Calvin Harris en The Disciples met uh, How Deep Is Your Love. 9 weken in de lijst. En wat wel opmerkelijk is, ze zijn aardig wat plaatsen gestegen. Maar liefst 18 plaatsen in de afgelopen weken. Uh, nummer 20 dan uh, Madcom met Don't Worry, oude nummer 1. is de 23 weken in de lijst. En net hoorde je Martin Solveig met uh, Sam met uh, Plasman op uh, nummer 19. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 16 dan uh, draaien van uh, deze week. Dus uh, Martin Solveig wederom, maar dan samen met uh, GTA... Met de prachtige uh, Intacte keten op nummer 16 deze week uh, hier in de Euro Breakdown op Zilveren uh, Zandvoort. Ik heb het niet over jou, ik had over Charles. Nee, geitje. Sander! Hallo! Leef je ook nog, jongen? Ik leef nog. Jij, ja, hoe gaat het met je? Goed. Ja, zeker weten? Ja, druk met school. Ja? Ja. ja ik zei net al. Je huiswerk was aan het doen, geloof ik. Ja. Ja? En gaat het? Ja, het is pittig, maar uh, het is wel nodig voor mijn opleiding. Ja, nou ja, het hoort bij een nieuwe opleiding, nieuwe huiswerk. Uh, ja, ja. Extra veel werk en uh, daardoor uh, zal Sander niet uh, alle keren meer uh, aanwezig zijn tijdens your breakdown, Maar uh, dat overleven ook wel, denk ik, uh, zo... Toch? Ik denk het wel. Overleef jij het? Dat is de vraag. Ja. Blijkbaar niet, want je bent toch gekomen. Ja. Hé <hij> hoe hey was jouw vakantie? Ja. Ah, je hebt ook twee weken vrij gehad. Ja. Van CFM. Op de vrijdagmiddag. Ja. Tussen drie en vijf. Moet nee. wel specifiek zijn. Ja. <hij> ja. Ja, ik ben uh, ja, in die twee weken heel druk geweest met school. Ja, nah, keurig.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 Champagne on the beach so expensive what she eats Cause she's so fancy Cause she's so fancy vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder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 overgevlogen vanaf zijn uh, luie bank. Zonder! Nou, op nummer 21 hebben we... Kelvin Harris en Disciples met... ...How Deep Is Love? En op nummer 20... met Gun met Don't Worry. Op nummer 19 hebben we... ...Martin Solveig featuring Sam White met Club One. En op nummer 18 hebben we... ...Effo featuring Mike Taylor met Summer Thing. Op nummer 17 hebben we... ...Squirelax en Diplo... ...featuring Justin Bieber met Where Are You now? Niet nog een Justin Bieber, hè? Ja, sorry. Ah. En op nummer 16 hebben we... ...Martin Solveig. En GTA met Intoxicated. En op nummer 15, al 25 weken in de lijst... Martin Gavick featuring Ashen met Don't Look Down. Op nummer 13... Uh, nee, nummer 15. 14. Nummer 5, met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Mm, 13 weken in de lijst. En op nummer 13... Major Laser en Snake, featuring me met Lean On... En op nummer 12, Nathalie Lawrence met Somebody. En we hebben hem net gehoord al 12 weken in de lijst. Op nummer 11, Demi Lovato met Cool for the Summer. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan beginnen aan de top 10. En dat doen we met de nummer 10, logischerwijs: Jess Glynn. Hold my hand. Standing in a crowded room. and I can't see your face. Put your arms around me, tell me. Anything. Deze week hier in de Your Breakdown op C-Wims Handvoort. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte allebei te groepen lijn. Je roept niet op een huis, en de hits waar je wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Ja, inderdaad, de collega's van Radio 538 presenteert op dit moment de Nederlandse top 40.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 En dan de, de nummer 3 in de Nederlandse top 40. Can't Feel My Face van The Weekend. Die staat er recht in. Ja, die staat er recht in op nummer 3. Calvin Harris en the Disciples. How deep is your love? Op nummer 2. En als je goed had opgelet, dan staat Sanders zijn favoriet op nummer 1. Justin Bieber met uh, What do you mean? De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de Euro Breakdown, inderdaad. Met de nummer 8 van uh, deze week. dus is uh, Adam Lambert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 lijst ondertussen. Nummer 8 deze week, vorige keer nog op uh, nummer 3, Animal Lambert met uh, Ghost House Klingeland op nummer 7 staan we over, David Guetta op uh, nummer 6 slaan we ook uh, helaas over, maar niet getreurd, we gaan door met de nummer 5, Jess Glynn.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 Dat is wel grappig, hè. Dan uh, zijn er op 5 over in het volgende programma antwoordrijd door. gepresenteerd uh, dit keer door uh, Duifje. Duifje van de bruggetjes. En uh, hij moest even een bruggetje maken naar zijn programma toe met een uh, kleine intermezzo Drum zo tussendoor. Nou, nee, hoor, dat was hem niet. Hè. Wees maar niet bang. Het was gewoon hoog. gewoon in de plaat van uh, Jazz Glynn. Don't be so hard on yourself die we vinden deze week op een uh, vijfde plek in de Euro Breakdown.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 Want de grote vraag is natuurlijk. Wie zal er met die belangrijke nummer 1 hit noteringen vandoor gaan? Wie is er beter? Is het de Stones, is het de Beatles, is het The Direction of is het Justin Bieber? He, mooie vergelijking van, de, van vroeger naar nu. Nou ja, de tijd zal ons leren, maar de 13 november weten we dat pas echt. Maar in dit geval is het in ieder geval de, singer van, de single van Justin Bieber, What Do You Mean? de nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat kan je niet verklappen niet alleen in Nederland toch? In meerdere landen doet hij single het prima. Maar daarover zo direct veel en veel en veel en veel meer. Uh, traalplannen dan. Traalplannen voor Calvin Harris. Want Calvin Harris is recent, recent aan het winkelen geweest in Beverly Hills. En daar zouden wij sieraden hebben gekocht. De waarde van schrik niet. 1,25 miljoen euro.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 Voor haar inspanning om uh, op te komen voor muzikanten en onder het druk te zetten van uh, Apple Music heeft uh, zij veel respect en uh, aanzien uh, gekregen. De lijst wordt uh, aangevoerd door de 36-jarige Adam Newman, die de oprichter is van uh, WeWork, een bedrijf dat uh, wereldwijd uh, flexibele werkplekken exploiteert. Flexibel of niet? Ik vind aan onze werkplek ook aardig flexibel, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Ja. Ik kan uh, hier zo links staan, ik kan hier zo rechts staan en de microfoon gaat gewoon met me mee.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 hoe het uitslag en dan gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar eerst dan de nummer 4. Die uh, stond de vorige keer nog op een uh, hele andere plek. Een uh, stuk lager uh, kan ik je vertellen. Namelijk uh, <laughs> op een uh, 28e plek uh, twee weken geleden. Dus nu naar de vierde plek, vuist, uh, vijf weken lang uh, in de lijst. En dan heb Let's ik het natuurlijk over game, Marvin Gaye. Gezongen door Charlie Putt en uh, Megan Trainor.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 En wie dit is ja, what the fuck ik zou niet weten. Maar ehm um, we eerst even luisteren naar de top 3 van de vorige keer. Dat uh, lijkt me beter. Nummer 3. Here is a ghost town. My heart is a ghost town. Nummer 2. You wanna ride this love song. This one dance all night with her. But you make yourself say ooh, I, I, can't find the worst, Oh You stole my heart, we had a summer flame Summer Number eight Que yo puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta The Euro Breakdown of Friday. Breakdown of niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op de rieders uh, vorige keer uh, Adam Lambert. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, die moet ik hebben. Adam Lambert op drie, op twee, Average Jack en op één, uh, Nicky Jam. Deze week op uh, nummer drie staat uh, Nicky Jam samen met Enrique uh, Iglesias. Met uh, El Pardon. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame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 7, 8 weken in de lijst. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik uh, goed. De nummer 2 dan uh, deze week is uh, The Weekend, met uh, Can't Feel My Face. Ondertussen ook 8 uh, weken in de lijst. Vorige keer nog op 29, nu op 2 dus.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 a love all night Fresh it up, then down And in between Oh, I really wanna know What do you mean?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 Ja, wat doe je eraan, hè? Nummer 1 deze week in de Euro Breakdown de Europese top 40 hier op CFM, is uh, Justin Bieber met uh, What Do You Mean. En niet alleen in Europa, dus ook in uh, onder andere in Nederland uh, heeft hij de nummer 1 uh, gehaald. Ik vind het knap uh, van uh, deze Justin. Hey, op uh, 25ste jaargang aflevering 39 van 25 september 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 13 stijgers, geen één zitten blijven. 21 dalers en 6 nieuwe binnenkomers. Dat maakt een totaal van de 40, 40 nummers uit Europa. Ik dank je weer voor het luisteren. Sander, bedankt dat je toch nog even wou komen. Graag gedaan. En uh, ik zeg tot uh, volgende week. Daar ben ik er uh, weer gewoon bij. Veel plezier met het volgende programma. Tussen 5 en 7 met de Zandvoort draait door. Ik zeg tot uh, volgende week. Doei, doei.